1 Uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Leden van GroenLinks steunen Koenders koers. Telecomwaakhond onderzoekt KPN na hek en opnieuw Britse journalisten vast in afluisterschandaal. Het weer helder en zonnig, bij een temperatuur rond min 4 graden. Morgen komt zacht lucht het land binnen. Met vanuit het noorden toenemende bewolking en wat winterse neerslag. In het noordwesten dooit het dan. In het zuiden en oosten vriest het morgen nog een paar graden. Na morgen zachter, met middagtemperaturen rond 5 graden. GroenLinks blijft de politietrainingsmissie in Kundu steunen. Dat is de uitkomst van de stemming over een aantal moties... net op het congres van de partij in Utrecht. Wilma Borgman is in Utrecht. Wilma, wat heeft de partij besloten? Nou, alle moties die opriepen om de steun aan de missie in Kunduz in te trekken... waarover de laatste week natuurlijk veel te doen is geweest... al die moties werden vanochtend weggestemd. En de enige motie over Kunduz die wel is aangenomen... die gaat over het uitbreiden van de missie. En de leden van GroenLinks vinden dat de opdracht van de missie moet blijven zoals die is. En de uitbreiding daarvan is niet bespreekbaar, vinden de GroenLinks-leden hier in Utrecht. En naar verwachting leverde inderdaad vanochtend... Kundus nogal wat discussie op. Het was natuurlijk ook niet zo gek na het afgelopen jaar... waarin de, de partij diep verdeeld werd over de missie. Vorig jaar om deze tijd ging de achterban akkoord... met het uitzenden van die trainers naar Koen Omdat de Tweede Kamerfractie beloofde... dat het allemaal goed in de gaten zou worden gehouden. Vooral uh, zou de fractie kijken of de missie niet te militair zou worden. Nou, sommige GroenLinksers vinden dat dat juist helemaal niet is gebeurd in plaats van kritisch te volgen, verdedigt de fractie de missie... tegen alle kritiek van derden, alsof het haar missie is. En niet een missie die zij kritisch zou volgen namens ons. Wat ons betreft waren we er nooit aan begonnen. Maar laten we er dan alsjeblieft nu ook mee ophouden. Stekken eruit. En alle energie richten op een echte oplossing. Dank u wel. We laten het toch niet gebeuren dat voor sommigen de bittere pil die wij hebben moeten slikken door Kunduz, dat dat een gifpil wordt voor onze partij. Ik zou jullie willen vragen, als je aan zo'n missie begint, dat vind ik ook als tegenstander, dan kun je niet zomaar met zo'n missie stoppen. Dat moeten we nu niet doen. Maar eigenlijk wil ik jullie oproepen, laat dit onze partij niet splitsen. Er is leven na Kunduz, kan ik jullie verzekeren. Wij moeten aan het werk. Ja, dat was een belangrijke bijdrage van Ineke van Gent, het enige Tweede Kamerlid van GroenLinks, dat vorig jaar tegenstemde toen het ging om de missie. Dat nou juist zij zei, laten we dat allemaal achter ons laten en laten we doorgaan aan het werk, zoals ze zei. En Dat was misschien geen omslag vanochtend in de discussie, maar het was zeker een belangrijk moment, Ewout. Ja, Wilma, wat betekent dit voor de positie van Jolande Schap, de partijleider? Nou, nou ja, wat hier achter vandaan is gekomen... is dat er binnen de GroenLinks ook een discussie uh, wordt gevoerd... over de vraag naar de koers van GroenLinks. Moet GroenLinks samenwerken met D66, zoals onder Halsema veel gebeurde... of moet er veel hel worden gezocht in samenwerking met uh, de SP, met Cohen en Roemer? Nou, uh, vanochtend uh, is er een motie uh, die vraagt om meer samenwerking met SP en PvdA verworpen. Dus het lijkt erop dat de GroenLinks'ers in meerderheid wat meer naar het midden willen. En daar moet SAP uh, wel mee uit de voeten kunnen. Nou, zij spreekt vanmiddag nog het congres toe. Dat horen we dan ook van jou, Wilma. Dankjewel, Wilma Borgman in Utrecht. Telecomwaakhond Opta buigt zich over de problemen die KPN ondervindt. na een aanval door hackers. KPN haalde gisteren mailadressen van klanten offline. Toen bleek dat er gegevens op straat lagen. De Opta is een onderzoek begonnen. Wij gaan in ons rol als toezichthouder nu kijken in hoeverre KPN. Uh, iets te verwijten valt op het gebied van de zorgplicht. Alle providers in Nederland hebben de plicht... om uh, passende technische en uh, organisatorische maatregelen te nemen... om, zoals dat in de wet heet alle uh, persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van hun klanten te beschermen. En wij gaan daar nu uh, naar kijken. De Opta is de onafhankelijke toezichthouder voor de telecombranche. KPN kan dus een boete krijgen als er verwijtbaar handelen wordt vastgesteld. Klanten van KPN kunnen trouwens nog niet mailen. De e-mailadressen zouden vanochtend weer beschikbaar zijn, maar dat is dus niet gelukt. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie wil nog niet reageren op de beveiligingsproblemen. De nationale veiligheid is niet in gevaar en ook de vitale infrastructuur is niet aangetast, zegt de Opstelte. Hij stuurt later een brief naar de Kamer over de kwestie. De Britse politie heeft vijf medewerkers van de krant The Sun gearresteerd. De aanhoudingen zijn gedaan in een onderzoek naar illegale praktijken door journalisten. Die zouden smeergeld aan politieagenten hebben betaald in ruil voor tips. De politie heeft huiszoeking gedaan op de werkplek en in de woningen van de journalisten. En ook een politieagent, een militair en een ambtenaar zijn aangehouden. Twee weken geleden werden al vier journalisten van de Sun opgepakt. Ook zij zouden politiemensen hebben betaald voor informatie. Dit is het NOS-journaal, het Ewout de Jong. Uit Syrië, Daar komen berichten, opnieuw berichten... over gevechten tussen regeringstroepen en tegenstanders van president Assad. Bij de hoofdstad Damascus zou het leger slaag zijn geraakt... met militairen die zijn overgelopen naar de oppositie. Er is nog niets bekend over eventuele doden en gewonden. In het rebellenbolwerk Homs kwamen vanochtend zeker vier mensen om na beschietingen, zegt de oppositie. Ook dicht bij de grens met Libanon wordt gevochten. In Rotterdam en Amsterdam wordt vandaag geprotesteerd tegen inperking van de internetvrijheid. Het is onderdeel van een breed internationaal protest. De actievoerders zijn het niet eens met de ondertekening van het zogenoemde ACTA-verdrag. Dat is een verdrag dat misbruik van auteursrechten, copyright en illegaal downloaden moet tegengaan. De demonstratie in Amsterdam begon om 12 uur. Terwijl er nog wat geoefend wordt met slogans... worden de vaste bewoners van de Dam maar een beetje opzij geschoven. De man met de zeis schuift zijn kistje weg. Ik hou mij al uh, 3,5 jaar lang bezig met ACTA. Ik volg het voor Stichting Vrijschrift. En wij vinden ACTA heel erg slecht, omdat het met uh, de hoge schadevergoedingen... en het criminaliseren van alledaags computergebruik... Uh, zowel burgers enorm bedreigd, als dat ook uh, beginnende bedrijven en uh, digitaliseringsprojecten gewoon uh, ja, een zeer ernstig komen nadenken. Met of geen wet, wij downloaden het door. Met of geen wet, het Jongens, er staat media bij, dus ik hier even snel. Twee heren met pakken aan Hallo. en mas de bekende maskers op. De bekende maskers, ja. ja. Waarom zijn jullie hier? Uh, wij zijn hier en om een te vertegenwoordigen en om tegen ACTA te zijn. En waarom zijn jullie tegen ACTA? Uh, het is een gevaarlijke wet, een erg criminele wet. Uh, het uh, zorgt ervoor dat uh, eigenlijk maar een klein percentage van de bedrijfsleven, wat niet eens in Nederland is vertegenwoordigd, dat hier uh, profijt van krijgen. Uh, wij Nederlanders hebben hier absoluut niks mee. Het is 100% in ons nadeel. Uh, Wij hebben hier geen voordeel aan en uh, het internet zal worden vernietigd. En ja, nou zegt uh, we Vragen bijvoorbeeld vanochtend in de uitzending, zegt, luister eens, uh, Europa, de voor ons verandert helemaal niks. Het is voor de rest van de wereld en die gaan aan onze regels voldoen. Nee, dat is, uh, dat is echt onzin. Er, er wordt ook heel veel misbruik gemaakt. Uh, ja. uh, illegale downloads, kopieën, uh, niemand code meer zijn muziek, zijn ja. films. Ja. En ja, daar moet toch moet ook wat aan gedaan worden? Uh, dat klopt, maar de acta is absoluut niet de manier. Dit is niet de manier. Nee, want Hoe zou het, dus... het dan wel moeten? Uh, dat hebben wij niet, dat is voor hun om te bepalen. Maar op dit moment maken ze het internet hiermee kapot. Dus ook sites als Facebook, YouTube kunnen niet meer bestaan. omdat er soms illegale content opgeplaatst wordt. Daardoor zal, uh, zal YouTube, Facebook, uh, eigenlijk Google ook, die het mogelijk maakt om illegaal materiaal te viewen. Uh, die zou eigenlijk compleet in ondergaan. Dus kortom, het zou het complete internet vernietigen. Dus dit is niet de goede manier om uh, piraterij tegen te gaan. leuk je zo? Hé hé! Oh Het internet, wat leuk je zo? Hé hé! Oh, oh. Ja, hij, hij heeft... nee, moet... En u hoort een verslag van Mark Hamer. In Heerlen heeft het winkelcentrum het loon vanochtend de deuren weer geopend. Het moest begin december dicht omdat de parkeergarage onder het centrum aan het verzakken was. Een gedeelte van het loon moest worden gesloopt. Het winkelcentrum heeft onder meer een nieuwe ingang gekregen die via een loopbrug is te bereiken. Ook het parkeerdek is weer bereikbaar, zegt Frank Akkermans, die de winkeliers vertegenwoordigt. Ja, we zijn echt wel heel erg opgelucht. Het waren tien hele zware weken voor de winkeliers. Vooral voor de kleine winkeliers ook heel spannend, eh, omdat het water toch menig in aan, aan de lippen staat. En als je dan nu hier staat, dan is dat wel heel gaaf, ja. We zijn eh, eh, natuurlijk tien weken lang in, in onzekerheid geweest en we zijn nu weer open en dat is voor ons belangrijk. Ten aanzien van de aansprakelijkheid hebben wij eh, volledig als collectief een jurist in de hand genomen en die gaat dat stuk oppakken. Niet alle ondernemers zijn teruggekeerd. Zeven van de veertien winkeliers die door de sloop zijn getroffen... willen niet meer terug. Twee andere ondernemers weten nog niet of ze terugkeren naar het loon. Een prachtige schaatsdag vandaag is het. Misschien wel voor het laatst. Voor veel schaatsliefhebbers reden om vandaag nog even het ijs op te gaan. Verslaggever Roel Pauw is bij het Henschotermeer bij Amersfoort. Het ijs voor de kraam van de patatkoning wordt even geveegd... zodat je met schaatsen en al je frietje kunt ophalen. Lekker makkelijk. Een constructie van houten palen, die normaal gesproken een soort waterspeeltuin is, doet nu dienst als bankjes voor het aantrekken van de schaatsen. Zo, is dit de laatste kans, denken jullie? Nou, we hopen op. Uh, toch? Oh, dat wil ik niet meer horen hoor, die toch? Nee, daar zijn we klaar mee. Hens Grote Meer is toch ook prima? Nou, voor vandaag wel, ja. Jawel. Ja, ja. Hij hoopt mee te doen als er ooit nog komt. Ben je lid? Ja, ik ben lid, ik was ingeloot dit jaar. Oh. Dus uh, helaas, binnenkaas, Maar nou ja, misschien, wie weet, ooit nog deze winter. Maar voor nu uh, rijden we lekker ons rondje hier. Hoeveel kilometer is dit? Volgens mij is het ronde 2 en kun je een toer toch doen van 40 kilometer. Maar oh, ja. oh, die ga je rijden vandaag. Nou nee, ik zit eigenlijk in de nachtdienst. Dus ik heb vannacht gewerkt, dus ik ga nu even lekker rijden met de dames en dan, uh, en dan... nog even slapen vandaag. Oh, ja. Overdag. Ja. Er is er nog wel eentje, hè, vandaag? Ja, er is nog wel eentje vandaag. Ja, zeker ja, weten. Ja, die begint om tien uur hier. ik ja, kom op, even doorbijten. Ja, je moet even wat... die Elfstede-mentaliteit. Precies, je moet er wat voor oh, over hebben. Ja. Ja, ja. Ik zou zeggen, doen, die 40 kilometer. Niks slapen. Ah, ik zeg doen. <laughs> is goed. <laughs> Oké, okay, succes dan zometeen. En jullie zijn meer de re recreatieve schaatsers? Ja, ik ben blaaske ik een rondje gehad heb, zeg maar. Ja? Je ziet er een beetje vooruitgang in. Ah, het zit wel een stijgende lijn in, ja? maar ik begon ook erg laag. Ah, okay. Nou, veel plezier dan uh, vandaag. Ja, dankjewel. Dank Fijne dag. Dit is geen patat koning, maar een patat koningin. Ja, Hoe gaan de zaken? Hartstikke goed. Wat staat er op het menu vandaag? Echte soep, kleurwijn, uh, chocomel, chocomel met rum en natuurlijk lekkere snacks... Alles. Wordt het een mooie dag? Gaan we wel vanuit. Lekker ertesoep. En niet alleen op het Henschotermeer wordt er geschaatst. Ook in Friesland natuurlijk. Maar daar hadden sommige schaatsers wat minder geluk. Het medisch centrum Leeuwarden beleefde gisteren de drukste dag van dit schaatsseizoen. Ook op de spoedeisende hulp melden zich 77 mensen. 51 van hen hadden botbreuken, zegt het ziekenhuis. Dan is met name de gebroken pols en ook wel gebroken onderarmen gebroken, bovenarmen. Die voert eigenlijk de lijst wel aan. Dat is ongeveer een kwart tot een derde van alle letsels die wij tegenkomen op de spoedeisende hulp van mensen die op het ijs zijn geweest. Ja, mensen die komen ten val. Je, veert, je weert de val af met je handen. En dat gaat niet in alle gevallen goed. En dan heb je dus een breuk te pakken. Het Medisch Centrum Leeuwarden zet dit weekend extra personeel in. Vandaag en morgen ook worden nog meer mensen op het ijs verwacht. Schermer Bas Verweilen heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen in Londen. Verweilen toonde op de Grand Prix van Doha in Qatar vormbehoud. Hij heeft zich bij de beste 16 van dat toernooi geschaard. En dat is genoeg om aan het door NOC-NSF gewenste vormbehoud te voldoen. Verweilen, die afgelopen jaar tweede werd bij zowel het WK als het EK, komt later vandaag in actie in de achtste finale van het toernooi in Doha. En verder, ik zei het al eerder, vandaag veel schaatsen. De marathonschaatsers zijn vandaag neergestreken in Hoogmade. Om acht uur zijn de mannen verdrokken voor de 200 kilometer lange Henk Angenent Classic. In het Noorse Hamer zijn de wereldbekerwedstrijden op de lange baan. De 1500 meter voor vrouwen en de 5 kilometer voor mannen staan vanmiddag op het programma. En in Dordrecht wordt dit weekend de wereldbekerfinale in het shorttrack Track verreden. Vanmiddag de herkansingen en vanavond de finales met onder andere de Nederlandse kanshebbers Sienkie Knecht, Niels Kerstholt en Jorien Termos. De hoofdpunten van het nieuws. GroenLinks blijft de huidige politietrainingsmissie in koendo steunen. Dat is de uitkomst van de stemming over een aantal moties op het partijcongres in Utrecht. De Britse politie heeft vijf medewerkers van de krant De Sun gearresteerd. Ze zouden agenten smeergeld hebben betaald. Een toezichthouder op daar gaat onderzoeken of KPN de zorgplicht heeft geschonden na een hek. Dit was het NOS Journaal. Zometeen de tros in bedrijf.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 En goedemiddag als u nu op de schaatsen staat. Welkom bij Trots in Bedrijf, het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. We gaan vandaag innovatief ondernemen. Uh, hoe blijf je je concurrent voor en hoe verdien je aan innovatie? Nou, daarvoor hebben we twee bedrijven en hun, uh, en hun bestuursvoorzitters aan tafel. Niels Hubert is hier van Koninklijke Boon Eendam. En Ruben Wegman van apparatenfabriek Nedap. Maar we beginnen zoals elke week met. Weekoverzicht. De belangrijkste ondernemersnieuws. De belangrijkste ondernemersnieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. De horeca en het toerisme in Friesland zouden tussen de 50 en 100 miljoen euro kunnen verdienen aan de tocht. Dat hebben ze onderzocht in Friesland. Ja, het had zo mooi kunnen zijn voor de Friese ondernemers. In elf steden misschien een goed idee om het Nederlands bedrijf Demaco is in te schakelen. Want die hebben een vooruitstrevende ijsgroeitechniek ontwikkeld. Het is eigenlijk heel simpel. De vloeibare stikstof wordt aangevoerd door deze leiding. Die is min 196 graden. En door die bak over dat ijs te schuiven... breng je langzamerhand de temperatuur van het ijs uh, een flink stuk naar beneden. Vraag eens even hoe zwaar is die bak voordat je erop kan. Maar dit terzijde. Ook accountants begrijpen zich wel eens op glad ijs. accountancykantoor die Deloitte werd deze week gedagvaard... omdat het de jaarrekeningen van Aholt onterecht zou hebben goedgekeurd. En deze accountant pleit al ook voor een omslag. Ik denk al nu dat mensen van een account verwachten... dat ze op de barricade gaan en dat ze durven de rode vlag te hebben als dingen fout gaan, daar open en transparant over durven te communiceren en daar heel erg duidelijk een mening over formuleren. Over barricade gesproken, de werknemers van Netcar stonden daar deze week op... met rode vlaggen te zwaaien. Toen Mitsubishi bekend maakte de productie de fabriek in Born stop te zetten. Oud-directeur van Netcar, Jacques Huberts is wat realistischer. Het, het is een, een, een, een duur goed, een auto. En uh, bij dure goederen is het bijna een ijzeren wet in de markt... dat als je niet een grote thuismarkt hebt... dat je dan al een hele moeilijke toekomst tegemoet gaat. En wat deed de FNV als vakbond? Een oud mantra. Ze de gebruikelijke pep-talk. Zetten de slagbomen dicht, terwijl Mitsubishi toch twee jaar geleden al had aangekondigd... om de productie stop te zullen zetten. Wij gaan niet als makken naar die slaapbak toe. Wij knokken van wat we waard zijn. En we pikken het niet dat was als oud vuil aan de kant gezet worden. En dat had de FNV misschien twee jaar geleden ook al eens moeten gaan doen. Na het nieuws van twee uur meer over Netcar in de Tros Auto Show. Vier Autoshow. Ja, daar gaan we zo mee beginnen. Waar de Noord-Hollandse Noord -Hollandse draaidurenfabrikant in Dam te vinden is... op de 124 e etage van het Burj Khalifa, hele grote volkenkrabber in Dubai... is de Nederlandse apparatenfabriek Nedap het bedrijf... dat die ruim 800 meter hoge toren heeft beveiligd. Hier aan tafel twee mannen die elkaar regelmatig tegenkomen in het bedrijfsleven. Niels Huwer, CEO van Koninklijke Bonendam, hartelijk welkom. En uh, Ruben Wegman, bestuursvoorzitter van Nedap, uiteraard ook welkom. We gaan praten over innovatieve ondernemen. Maar Eerst eventjes uh, Netcar, dat we zojuist in, de, in het weekoverzicht hoorden, uh, Ruben. Wij mogen het u vertellen. Ruben, wat vind je ervan? Uh, heel tragisch. Ja. Uh, maar zoals je zelf al zei, het is altijd al een tijdje aan te komen. Hmm. Levensgevaarlijk om maar één klant te hebben voor een product. Ja. One product company. Ja, en hebben we hebben straks ook nog een gast over die dat aan het lijven heeft. Denk je er ook zo over? Niels? Ja, ik kan me daar uh, wel in vinden. Uh, concentratie is goed, focus is goed. Ja. Dat hebben ze gedaan, maar de focus is misschien wat uh, beperkt als dat dan maar één klant uh, beheerst. Ja. En ik denk dat het er uh, ook al een tijdje aan zat te komen. En dan wordt het tijd om je uh, op andere zaken te focussen. Ja, dat denk ik ook, ja. En de rol van de FNV daarin? Hadden die niet veel eerder aan de zit moeten trekken? Ja, misschien wel, de ik denk moeten... dat een heel uh, verhaal apart is met ja, vakbonden, etcetera. daar heb ik gelukkig niet zoveel verstand van. Nou, daar wil ik graag nog eens een keer met de vakbond over praten Maar dit terzijde, <laughs> heren, we gaan beginnen met, u hoorde het net al eventjes, met de vier vragen. Elke week leg ik aan een, aan een hoofdgast, onze hoofdstuksten, onze vier vragen voor, leren we jullie even beter kennen. Vier vragen. Allereerst, Niels Hubert van Balkonica Bonendam. Van welk ander bedrijf had je oprichter willen zijn? Dat is een goede vraag. Daar heb ik eerlijk gezegd nog nooit over nagedacht. Dan krijg je nu twee seconden. Ruben, van welk bedrijf? Laat je oprichten willen uh, Dan zou het toch iets zijn in de IT-industrie, Amazon ja. of Google. Oké. Okay. En? Niels? Ja, het zit dan ook wel in die sexy industrie uh -huh. dat je wat uh, wereldonderscheidends neerzet. Dan zou je al graag gauw aan de naam Apple denken. Ja. Maar dat ligt wat te veel voor de hand. Dus die dan maar niet. Maar wat dan wel, weet ik ook niet. <laughs> Microsoft. Maar die dan weer niet, hè, denk ik. <laughs> nee, nee, nee. Wel kiezen jullie allebei hele grote. Waar lig je s'nachts wakker van, Niels? Waar ik straks wakker van lig. Over allerlei zaken. kunnen hele minuscule dingen zijn waar ik me druk over maak. Waar ik aan ligt te denken om die voor te bereiden voor de volgende dag of de week daarop. Of wat dan ook. Uh, maar dat doe ik altijd pas nadat ik in ieder geval een paar uur geslapen heb. Okay. Dus dan weer klaar ben voor de nieuwe dag. Ruben. Nee dat. Ja, ik lig niet zo vaak wakker. En als ik wakker lig, dan realiseer ik me. Ach, het heeft ook niet zoveel zin om nu wakker te liggen. Vandaag ga ik er niks aan doen. En ook kiezen voor een paar uur slapen. Oké, okay. nou meteen de volgende vraag aan jou. Wat was de grootste business blunder die je gemaakt hebt? Ja, ik denk dat de grootste businessblunder was... toen ik in het begin bij Nedap werkte... dat je dacht dat een plan, een businessplan ook werkelijkheid automatisch zou worden. Waardoor je keurig nadenkt over wie je moet aannemen... en dan zou de omzet vanzelf komen. Ja. Dat gaat niet zo volgens de plan. Dan zul je toch, uh, dat werkt anders. Daar ja? ben ik achtergekomen. En hoe anders werkt het? Je moet flexibiliseren ook in je business? Nou, dat betekent dus dat plannen is mooi... Oh. Uh, maar je moet voortdurend de oog op de werkelijkheid houden. En ja. iedere keer een, uh, een antenne over hele kleine signalen... waarbij je al de eerste signalen krijgt... dat dingen anders lopen dan dat je verwacht had. Oké, okay, mooie les. Niels? De grootste blunders, dat zijn er uh, meerdere. En ze komen helaas ook nog steeds regelmatig voor. Maar dat ja. gaat er met name om als groene draad daarin... door de verkeerde mensen op de verkeerde plekken neer te zetten. En toch steeds weer die fouten maken? Uiteindelijk wel, ja. maar ja. Uh, als we dat op die manier hm. doen, dat het niet te veel schade toebrengt... Ja. dan blijf je ervan leren en dan blijf je uiteindelijk sterker uit die stormen vandaan komen. Eigenlijk een beetje hetzelfde antwoord wat u me gaf. Hè? Juiste man op de juiste plek, in de juiste tijd ook. Dan de laatste. Waar hebben jullie tot nog toe het meeste geld mee verdiend? Als bedrijf. <laughs> Als bedrijf met de draaideur. Met de draaideur. Nee, uh, dan? De, de, de, de, de juiste mensen op de juiste plek zetten. Ik wou bijna de stemmachine, maar daar gaan we het niet over hebben. Denk je, hè? Wat Dank jullie wel. <laughs> Dank wel. We gaan eerst even focussen op de koninklijke in bon Dam. Als u denkt dat Edam beroemd is om zijn kaas. U heeft het mis, want inmiddels kent u dus ook Boone Dam, Want de kans bestaat als je in Dubai, New York, Sao Paulo of Rotterdam door een draaidoor loopt... dat het 50% is dat die deur gewoon uit Nederland komt. Want Boone Edam maakt die deuren. Wereldwijd marktleider. Eind 19e eeuw begonnen als timmerbedrijfje in Amsterdam onder leiding van meneer Boon. En later overgenomen volgens mij door jouw familie, Deels, Klopt, hè? Ja, dat klopt. En jij bent inmiddels de derde generatie? derde generatie van de familie Hubert, dat klopt. Ja, en in die timmerwerkplaats, dat was natuurlijk vroeger zo... dan maakten ze trappen, dan maakten ze draaideuren ook dus. Ja, uh, timmerbedrijven was altijd uh, direct gekoppeld aan aannemersbedrijven. Er werd heel veel hout in de, de ja. bouw verwerkt... Zodoende was er een timmerfabriek. Uh -huh. En op klantwens is, in 1903... hebben wij onze eerste draaideuren geproduceerd voor een klant. Was je daarmee de eerste wereldwijd? Nee, daar waren we toch al... Daar meer. waren wij vast niet de eerste mee wereldwijd. Nee. Het concept komt van uh, Theophilus van Kennel. Uh -huh. Dus het concept van de draaideur altijd open, altijd gesloten. En dat is ook eind 19e eeuw... Bedacht door Theofilus van Kennel en niet door ons. Kijk, en, en het grote doel is natuurlijk uh, uh, kou buiten houden, warmte binnen... of andersom als het uh, een ander ja. klimaat heeft. Scheiding van de klimaten, waardoor ja. een aantal uh, positieve aspecten ontstaan. Je ja. creëert ermee comfort, energiebesparing, minder CO2-belasting uh, hmm. en kostenbesparing. Juist, en nou ben je uh, uh, sinds je 19e aan het werk met bedrijf. maar ooit begonnen, heb ik begrepen, als vrachtwagenchauffeur bij Bonendam. Ja, mooi hè. Hoe kan dat nou? Ik wilde altijd uh, een tijdje op een vrachtwagen zitten. En ik had toen de tijd bedacht: laat ik dat nou aan het begin doen. En ja. niet op mijn 40ste een sabbatical nemen en dan vier <laughs> jaar langs de weg gaan zitten. Dat is mooi. Dus daar ben uitgelet. ik op mijn 19e mee begonnen. Kijk dan. Dus de sabbatical de komt er niet meer. Uh, wat zeg je? De dus... sabbatical? Nee, voorlopig niet. Ik heb nee, voorlopig precies. genoeg te doen, genoeg uitdagingen. Mm. dat ik even niet aan zijn sabbatical wil denken. Oké, okay, Hoe groot is het bedrijf? Hoeveel mensen? Uh, we hebben wereldwijd zo'n 950 mensen in dienst. En in Nederland? Zo'n 300. Kijk dan. En waar zit de productie? Hier of in het buitenland? Productie zit uh, in Edam, mm -hmm. zit in China in Beijing en in Amerika in North Carolina. Kijk eens aan, dus jullie zijn er echt letterlijk de hele wereld over. Letterlijk de hele wereld. Wereldmarktleider uit. op het gebied van draaiduren. Hoe komt dat? Verklaar dat. Focus. Focus en passie. Um, en dan blijkbaar toch dat net iets beter weten te doen dan onze collega's van ja. onze klanten, zeer tevreden zijn. Wat, wat kan je nog mooier, beter, sneller en uh, innovatiever maken aan een draaideur? Want, oh, zat. Kijk al. Sowieso als je kijkt naar de productieprocessen, uh, de processen, hoe de producten bij de klanten terechtkomen, ja. uh, wat zo'n deur allemaal kan doen. Je kunt de huidige technologieën weer toepassen ja. in de draaideur. Dus het concept van die draaideur, daar wijzigt allemaal eigenlijk niks aan. Hm. Het blijft altijd open, altijd gesloten. Alleen de technologieën, de materialen die je daarvoor gebruikt... daar is nog voldoende in mogelijk. Hm. Dus Doen jullie het allemaal zelf? Eigen research en development afdeling? Wij hebben een eigen research en development afdeling. Hm. Wij, hm. wij hm. hebben hm. eigen productie, wij hebben eigen assemblage... eigen verkoop, eigen installatie en okay. eigen servicedienst. Mooi. Komen jullie Nederland wel eens tegen in het veld? Wij komen zeker Nedap wel eens tegen in de Kijk, Ja, ja ook nou, In de Boers-Kalifa hoorden we al. En niet eventjes. alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. <laughs> Ruben ja. Ja, Wegman, Nedap. Laten we dat even, even stellen. 29 begon in Amsterdam. Nederlandse apparatenfabriek heb ik volgens mij uh, ooit begrepen. Hè? Het is een -apparaten. nederlands Sinds 1947 in Groenlo, bekend van winkelbeveiligingsapparatuur, Toegangscontrole, die poortjes, RFID zijn jullie mee bezig. Uh, geweest al hele jaren geleden Wordt het dan met pasjes binnenkomen. Noem maar op. Heel breed portfolio eigenlijk, hè? Klopt, en uh, dat is eigenlijk het, de kracht van NEDAP: ja. dat we aan de ene kant een breed portfolio weten te combineren met focus op specifieke markten. Pak er eens een paar uit, specifieke dingen. Waar kom ik NEDAP tegen? Uh, dat kan uh, in China zijn, bij een varkensboer, waar uh, daar de nieuwste generatie varkensvoerseisons wordt gebruikt om op een hele grote schaal uh -huh. varkensvlees te produceren voor de Chinese markt. Ja. Dat is in Megestad en die beesten worden gewoon automatisch uitgelezen. Ja, automatisch. Terwijl het diercomfort en de diervriendelijkheid ook omhoog gaan. Die kunnen vrij uh -huh. rondlopen en zelf op basis van een chip de hoeveelheid voer krijgen. Ja? Maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn dat al het drinkwater wat in New York wordt gedronken wordt drinkbaar gemaakt met NEDAP-apparatuur. Uh, dat kan zijn als je praat over grote fashion retailketens. die wereldwijd de anti-winkel gebruiken. Ja. Dus heel divers. Maar ook in Nederland bijvoorbeeld de thuiszorg. Mm -hmm. We doen tijdregistratie, zorgregistratie, doen we in de uh, planning. en dat soort al die dingen die erbij komen kijken. Al die zorg. zorghulpverleners die de straat op gaan naar mevrouw De Vries. die moeten bijhouden hoe lang ze er geweest ja. en wat ze gedaan hebben. en door. daar hoeven ze in ieder geval geen tijd meer aan kwijt te zijn. Dat okay. gaat toch helemaal automatisch dat ze zich meer tijd voor zorg hebben. Nou hoe dat we net Niels zeggen. de focus hebben wij: focus, focus, focus. Uh, op één product, op een draaideur waarin je kan verbeteren. Hoe hou je die focus bij zo'n verscheidenheid aan producten? Ja, dat is toch weer eigenlijk waarmee we mee begonnen. Uh, dat heeft te maken met de mensen die je hebt. Mm -hmm. uh, wij delen allemaal éénzelfde uh, druiven, één passie. En dat is zorgen dat we markten in beweging zetten. Dus we willen echt niet een nieuw productje maken. We willen echt zorgen dat we effect hebben in de markt. Ja. En dat kan alleen maar op het moment dat je echt diep in die markt induikt, dat je goed weet wat er gebeurt. Ja. Maar tegelijkertijd weten we dat te combineren... met een hele brede technologieportfolio binnen ons bedrijf. Mm -hmm. Dus klein waar het nodig is, focus waar het nodig maar de breedte van de hele technologieportfolio van NEDAP gebruikt. Okay. Gaan we eventjes naar Niels Huber van, van Dam. Die verscheidenheid, als je dat zo hoort... wat denk jij dan als, vanuit een, een, een filosofie van focus op één, één systeem? Ja, Om daar wat aan toe te voegen, de draaideuren, daar zijn wij... Vermoedelijk wereldwijd het meest van bekend. Ja. Maar daarnaast hebben we ook de beveiligingstoegangssystemen. Okay. En de serviceactiviteiten. Uh -huh. Dus ja, wereldmarktleider in draaideur. Een top drie speler in de beveiligingssector. Uh, Zijn jullie daar een concurrent van, uh, van Nederland, Van Ruben Wegman? Nee, wij sluiten daar juist op aan. Uh -huh. Dus wij doen meer de fysieke controle van wie laten we toe, wie laten we niet toe... en ja. communiceren met de systemen zoals NEDAP die, uh, die heeft. En daar kennen jullie elkaar dus en ook. Daar kennen we elkaar. Maar nogmaals, die verscheidenheid aan producten... je weet hoe moeilijk het is als je moet focussen... op één of een paar kleine activiteiten. Uh, is het allemaal mogelijk, denk je, om, dat, om dit allemaal aan te kunnen? Dat vraag ik me af. Dat is zeker mogelijk. Dat bewijzen wij bijna dagelijks. Ja. Dus wij focussen ons meer, denk ik, dan onze collega's mm -hmm. in de markt... Ja. En daarmee zijn er nog wel voldoende activiteiten... zodat je niet helemaal afhankelijk bent van één ja. markt. Het spreidt zich over de hele wereld. Ja. Het spreidt zich in verschillende sectoren. Ook wat we nu zien in een bouw waar, waar je dan minder nieuwbouw kent... dus een deel van je markt wegvalt... Mm -hmm. dan kun je je focussen op een ander gedeelte van je markt... waarmee je met diezelfde producten ja. toch van een goede positie in kan nemen. Oké, okay, nou die weg maar van nee, dat, dat, dat, dat Jullie hebben ook last niet die bouwcrisis neem ik aan. Uh, betekent dat dat je makkelijker kunt compenseren... omdat je op meerdere paarden bent? Dat is heel belangrijk. We hebben in 2009 overigens gezien dat we in één keer op alle vlakken werden. Dat hadden we nooit eerder gemaakt. Alle vlakken werden geraakt. Zowel de agi als de lokale markt, de wereldmarkt. Ja. Maar we zien nu dat wij goed de bouwcrisis in Nederland kunnen opvangen. met extra bouwactiviteit in andere landen. Ja. En dat is wel de voordelen van een breed portfolio. Oké. Okay. We gaan eventjes naar innoveren. Want daar hebben we het heel kort al even over gehad. Wat is het meest innovatieve product op dit moment van Nedap? Ja, we vinden dat niet zo relevant wat het meest innovatieve product is. Waar het ons om gaat, of het product impact heeft in de markt. <laughs> en gelukkig hebben we daar, okay. hebben daar nogal wat producten uh, ja, die daaraan voldoen. Maar pak eens een mooi voorbeeld, wat we nou, kennen. E e een product wat uh, niemand kent, maar in Nederland enorm veel impact heeft... is de, de nieuwe koeienstappenteller. Uh, die we introduceren zijn. Een koeien, tellen. Ja, het is echt nieuws. Dat, Ik ben benieuwd. dat betekent dat een van de belangrijkste dingen om uh, uh, koeien uh, te kijken wanneer ze tochter zijn, want dan moeten ze geïnsemineerd worden. Uh -huh. En dat heel veel, vaak gebeurt dan nog dat een boer. Naar zijn koeien kijkt en kijkt welke, welke van de dames meer gaat bewegen. We hebben een systeem gemaakt waarbij dat veel eenvoudiger is. Dat geeft het automatisch door. Maar de kracht ervan is dat we samenwerken met CR Delta. Dat is een grote leverancier van die genetica. Mm -hmm. Dat eigenlijk automatisch de boer kan zeggen: Nou, wacht, de Bertha 2 die, die is tochtig. Die ja. beweegt meer. Dan moet daar de Bertha's 3 of de Herman 2. Bij. Dus het is ja. helemaal een geïntegreerd systeem. Waardoor de, koe, door de boer het leven veel makkelijker wordt gemaakt. He. Dat is één van de voorbeelden. Maar dat heeft nu echt impact in de markt. Is dit vaak zo dat jullie in co-makership dingen, dingen ontwikkelen? Is dat op basis van een klantvraag of kom je ook zelf met innovatie? Ga je zelf kijken bij welke markt de innovatie past die je bedenkt? E eigenlijk all of the buff. Op uh, mm -hmm. verschillende manieren uh, gebeurt dat. Maar vaak moet je toch zelf het initiatief nemen. Wat ja. we zien als veel mensen bij elkaar komen in een platform... Mm -hmm. waarbij ze besluiten meer met elkaar gaan samenwerken. Open innovatie heet dat tegenwoordig. Ja, dat werkt niet. Je moet echt een aantal mensen hebben die enorm gedreven zijn... en die vinden vanzelf wel gelijkgestemde mensen om er een succes van te maken. Mm -hmm. Hoe doen jullie dat, Dils uh, Super van uh, Bonendam? Eigen Research and Development afdeling. Is dat op klantvraag vaak? Of bedenken jullie zelf dingen die je vervolgens de markt in probeert te krijgen? Ja, bij ons gebeurt dat ook uh, beide uh, aan de hand van de ideeën die er zijn. Mm -hmm. uh, op klantvraag, bijvoorbeeld de energieopwekkende draaideur... dat is ooit begonnen uh, vanuit een klantvraag die ontstaan is... Waarbij wij aan het ontwikkelen geslagen zijn in en de energieopwekkende draaideur. Wacht even, duw ik als, als ik hem ook wil maken: duw ik een dynamootje aandacht. Ja, en zo, zo simpel kan ik, gaat al En daarmee opwekken. gaat dan de verlichting branden in de deur. We zijn nog niet zover dat we daar uh, een bak koffie van kunnen zetten, maar in ieder geval de verlichting op kunnen laten branden. Oké. Okay hoe meer energie je opwekt, hoe groener de indicator wordt in de deur... zodat je kunt zien dat je nog meer energie opwekt. We zijn nog geen leverancier van de NUON, maar wie weet waar de toekomst ons gaat Maar dat was klantvraag. Nou even het Dat was klantvraag zelf bedenken in de markt. Anderzijds zijn er voldoende ontwikkelingen in de markt... die je door technologieën te combineren diensten aan kan bieden naar je klanten toe... en met oplossingen kan gaan komen. En dat aan testen in de markt... Als daar positief op gereageerd wordt, dan ga je ja. dat verder ontwikkelen. Dan hoor ik u een weg van net zeggen van, nee, dorp, van, nou, je moet bepaalde trajecten... echt co-makerships, dat is lastig altijd. Je moet toch kijken of je dedicated mensen erop kunt zetten. Hoe werken jullie dan samen? Word je gewoon ingevlogen om, uh, om alleen je kennis te leveren... of mag je ook meedenken op een iets hoger niveau, meer een innovatief Vaak niveau. wordt dat ook uh, getriggerd door specifieke projecten die je dan nee, hebt. Ja. Dus of je hebt zelf iets bedacht waarbij je dan een klant vindt... die daar verder mee wil en dan ga je elkaar opzoeken... Ja. Uh, maar wel altijd resultaatgericht. Een ja. resultaat niet altijd in de vorm van winst... maar gewoon je wil uiteindelijk een de... dienst of een product... Functionaliteit een functionaliteit kunnen leveren. Er staat een doel ergens, een stipje op de horizon. Ja. Daar wordt naar gekeken, ja. duidelijk. Is dat niet heel duur, een hele dure hobby... zelf alles innoveren, u Wegman? Nee, dan? Uh, ongetwijfeld. Dat, dat, dat kan. Uh, aan de andere kant zou ik niet weten hoe je anders... Uh, nieuwe producten maakt waarbij nee. je echt impact hebt in de markt. Uh, Weet je, innovatie is, je moet uitkijken dat je dat geen doel maakt. Innovatie is een middel om dingen voor elkaar te brengen. Ja. Uh, hetzelfde geldt voor RD. Uh, ons doel is niet om 10% van onze omzet uit te geven aan RD. Mm -hmm. Ons doel is om succesvol te zijn op de markt en die dingen daarvoor te doen die daarvoor uh, uh, noodzakelijk zijn. Maar besteden jullie 10% van je van ja, sorry, omzet? Sorry, daar houdt het niet eens bij. Je, zoiets zal het zijn. Zoiets, ja. Ja. ja. Dat is een vrij fors bedrag. Ja, misschien verkopen we te weinig. <laughs> dat kan ook, maar dat is best, best, een, best een hoop geld natuurlijk. Ja. Ja. Maar je zegt, het is niet een doel op zich. Nee, nee dat, wat, je, wat je ziet is dat innovatie is nu een hot item is. Heel veel mensen hebben het erover. Ja. En mijn ervaring is, mensen die er te veel over praten, doen het te weinig. Mm -hmm. Uh, je innovatie meetbaar maken, en dat soort dingen. Weet je, innovatie is een middel. Uiteindelijk zie je inderdaad of je producten aanslaan in de markt... of je succes bent en meer klanten tevreden krijgt. Dat bepaalt inderdaad of je succesvol bent en niet... of je nou heel erg veel innoveert of niet. Hm. Uh, Even nog naar, naar Bonin dan. Uh, innovatie doen jullie, uh, doen jullie ook helemaal zelf, in huis, alles. 10% van de omzet ook of niet? Ik heb eerlijk gezegd uh, geen idee, want ik sluit me helemaal aan bij uh, Ruben. Ik ben ook niet bezig van, oh, dit is de benchmark in onze industrie. Wij moeten iets meer doen of iets minder doen. Wij geloven in bepaalde projecten, in bepaalde mm -hmm. systemen, in technologieën. Daar gaan we in investeren en daar gaan we mee verder. En innovatie is ook een vorm van procesinnovatie. Is ook een vorm van productieinnovatie, een dienstverlening, et cetera. Dus ik zou eerlijk gezegd... Uh, absoluut niet weten hoeveel ik daaraan besteed. Wat gaan jullie, wat gaan jullie doen in de toekomst? Even naar voren kijken, want je bent nu bezig... neem ik aan met de, de draaideur nieuws van, van 2020. Ja. Waar gaan we heen? Nou, die draaideur van 2020, die is ook rond. En die kent waarschijnlijk fysiek in die zin weinig andere aspecten. Mm -hmm. Maar je kunt je wel voorstellen dat je die hele deur... als uh, tv of als communicatiemiddel kunt gaan gebruiken. Mm -hmm. uh, en dat zal meer gaan gebeuren. Ja. En vaak toepassen. En beveiligen kan je er natuurlijk ook nog in. Wat voor, wat voor oplossingen zie je daar dan in? Dat je van tevoren weet wie er, wie er voor de draaideur staat en dat die dicht gaat als je ziet dat ik er ben, bijvoorbeeld? Ja, dat uh, men zonder dat men daar actie voor hoeft te ondernemen hm. en zo min mogelijk oponthoud ondervindt, toch een pand in of uit kan of een ruimte ja. in of uit kan. Ja. Dus het beheersen van de, van de mensenstromen, dat zal nog een hele grote vlucht gaan nemen. En dan denk ik ook aan systemen op uh, luchthavens, uh, winkelcentra. Hm. Grote uh, publieke, private ruimtes en de ja. scheidingen daarvan. Uh, da daar is nog zoveel te doen. En we kunnen op dit moment, bijvoorbeeld met, middels onze poortjes... als je tegenwoordig je ticket boekt op het internet... vervolgens kun je inchecken op het internet. Je kunt nog net niet je bagage in je computer duwen, dat dat al vast geregeld is. Maar na het inchecken krijg je keurig netjes een QR of een barcode op je smartphone. Je gaat naar Schiphol, je bent door de douanecontrole... En dan willen ze alleen bij de gate nog controleren ja. of ik het, Niels Hubert, bij, bij de juiste vliegtuig sta en alleen naar binnen ga. Ja. Nou, dat kunnen wij middels onze poortjes met de communicatiemiddelen, dus vanuit je smartphone, controleren of ik het ben. Juist. Of ik alleen met mijn handbagage naar binnen ga, of dat ik iemand meeneem, ja. dat soort systemen checken. Ja. Met zo min mogelijk impact voor de gebruiker en zo efficiënt mogelijk te laten functioneren. Ja. Dat ligt ook een beetje in het verlengde van wat jullie doen, volgens mij, uurweg. We komen elkaar We zitten net op een iets ander vlak. Waarbij we meer richting de IT-security zitten. Over hoe gaan we ervoor zorgen dat wij in de systemen precies bepalen... wie we allemaal toegang hebben en toegang niet. De fysieke uitvoering wordt vaak met producten van Dam gedaan. Nog één laatste ding. Wat je daarmee gaat opwerken, dat hoor je vaak, is big data. Heel veel datastromen die je moet gaan verwerken. Wat wordt de belangrijkste uitdaging voor jullie de komende jaren... wat dat betreft, bij beveiliging en... Uh, nou, ik, ik, dat zit hem niet zozeer in producten en markten. Het, mm -hmm. Onze grote uitdaging is hoe zorgen we ervoor dat we onze organisatie bouwen dat talentvolle mensen mm -hmm. niet te veel in de weg worden gezeten van de, door de organisatie om hun eigen dingen te doen. Mm -hmm. En dat is heel moeilijk. Aan de ene kant wil je richting geven, aan de andere kant wil je, waar wil je je gaan ontwikkelen? Aan de andere kant moet je ook ruimte geven voor talent. En dat gaat zo verschrikkelijk razendsnel. De nieuwe mensen die bij ons in ons bedrijf komen hebben daar zo totaal andere verwachtingen van dan dat het in klassieke organisatieschema's gepast kan worden, dat daar een een hele grote uitdaging ligt. Want één ding is duidelijk, met de hele nieuwe technologie, dat vijf slimme mensen in de juiste organisatie meer voor elkaar krijgen dan 500 man in een grote organisatie die verkeerd is ingericht. Precies. Dat, dat ligt bij ons, daar ligt de grote uitdaging. Innovatie begint ook bij het herstructureren van je eigen bedrijf. Wat, een absoluut. Model. Ja, duidelijk. Er wordt hier ja geknikt over links. Ik zei Koninklijke Dam. Niels Huber. Heren, ik wil jullie hartelijk dank voor dit gesprek. Niels Huber van Koninklijke Bonedam en Ruben Wegman van Nederland Groenloop. dank. Meer informatie over deze uitzending? Check Ja, Met alle focus op de dikte van het ijs zou je bijna vergeten... dat we ook nog een man in de ruimte hebben rondzweven. Zometeen het Nederlands bedrijf dat ervoor zorgt... dat André Kuipers zijn werk gewoon goed kan doen. Maar eerst de kunstsector. Kunstenaars en culturele instellingen zijn aan de 2012... voor grote uitdagingen. Afgelopen donderdag vond in de Amsterdamse club Trouw... het festival Art as Money plaats. Waarbij alles draaide om het vinden van verdienmodellen, nieuwe verdienmodellen in de kunstsector. En onze verslaggever Misha Blok, die zocht mee. Ik uh, ben Juri. Uh, ik maak uh, schilderijen, uh, tekenen en uh, vooral film. Dat is mijn passie. Wat is je verdienmodel? Hoe, hoe verdien jij je Ja, ja, ja wat, wat is je verdienmodel? Ja, verdienmodel is hoe je je geld verdient. Oh, uh, ik verkoop films aan bedrijven of bedrijven die huren mij in... om een, uh, een film te maken voor hun bedrijf. En is jouw verdienmodel crisisproof? Ja, zeker. Want op het moment dat het slecht gaat met de economie... dan denken bedrijven... Dat ze iets moeten doen aan hun bedrijf. En dan komt er vaak een, een bedrijfsfilm of een reclamefilm. Erik Holtehuis van de Triodos Bank. Hoeveel geld investeren jullie jaarlijks in de kunstsector? Jaarlijks vind ik lastig om te zeggen. Maar we hebben op dit moment ongeveer 400 projecten gefinancierd voor een bedrag van 250 miljoen. En dat zijn soms hele grote bedragen voor culturele instellingen en soms wat kleiner voor kunstenaars. Wanneer krijgt een kunstenaar geld van jullie? Nou, die krijgt geld als zijn ondernemingsplan zeg maar, klopt. Wij hebben eigenlijk deze groep, dat geldt voor culturele instellingen en voor kunstenaars, leren kennen als een groep die ontzettend gecommitteerd is met hun werk. Hè. Je bent niet kunstenaar van 9 tot 5, maar je bent, dat is eigenlijk je leven. Dus uh, het gaat eigenlijk nauwelijks mis. Uh, mijn naam is Jeroen Everaert, ik ben directeur van het bureau Mothership. Wij zijn kunstproducent en wij realiseren allemaal kunstprojecten in de openbare ruimte voor kunstenaars en opdrachtgevers. Het gaat hier vandaag over nieuwe verdienmodellen in de kunstsector. Wat is jouw verdienmodel? Ik ben een soort hoofdaannemer. En uh, de kunstzaai is een onderaannemer. De kunstzaai krijgt alle credits. Wij zijn het bedrijf achter de schermen. En wat wij doen is, we hebben een bepaald budget. Dan krijgt de kunstzaai zijn honorarium. En de rest gaat op een materiaal en een gedeelte gaat op een onze fee. We zijn echt een bedrijf, gewoon een BV. En wij hebben nul subsidie. Dus, dus wij... het kan wel? Ja, het kan. Ja, en ik ben ook overtuigd... Dat uh, nu de overheid zich terugtrekt, dat er veel meer partijen zoals ik gaan opstaan die een soort bemiddelende rol gaan spelen tussen de, he, die, die andere wereld, de opdrachtgevers en de kunstwereld. Ik zeg wel eens: er ligt een, uh, nu een touwbruggetje tussen deze twee werelden. Er kan makkelijk een briendoortbrug tussen. Arjo Klamer, kunst- en cultuur-econoom. Het zijn natuurlijk tijden van bezuinigingen, het zijn tijden van crisis. Het vergt enige ondernemerschap van een kunstenaar. Zijn de kunstenaars er klaar voor? Nee, die zijn er nog niet klaar voor. Het viel me gisteren ook weer op, met, uh, het praten met jong aanstormend talent. Die zijn vooral bezig met de kunst, wat heel begrijpelijk is. Maar denken niet aan de ander. En je moet toch de ander weten te overtuigen dat wat jij doet, dat het waardevol is. En vooral de ander die ook bereid is daar wat voor te betalen. En Het gaat hier vandaag over nieuwe verdienmodellen. Wat zijn die nieuwe verdienmodellen dan? Nu is het vooral gebaseerd ofwel subsidie, dan wel gewoon verkopen of sponsors. En wat ik wil laten zien is dat je op zoek gaat naar wat ik noem warm geld. En waarom geld is dat je ook juist in wat ik noem de sociale sfeer op een bepaalde manier mensen gaat aanspreken. Dat ze, en dat is meer gebaseerd op de gift, mesinaat. Dus dat zijn mensen die graag hun geld willen besteden aan bijvoorbeeld kunstenaarsprojecten. Maar toch als ik dat zo hoor dan denk ik niet meteen aan ondernemerschap, dan denk ik eerder aan liefdadigheid. Ja, maar dat is een misvatting helaas. Men denkt ook ondernemerschap altijd dat dat is ondernemen in de markt. Maar ondernemerschap is in de oorspronkelijke betekenis van het woord andere dingen proberen, risico's nemen. Maar vooral ook, en dat is de crux van ondernemerschap, overtuigingskracht aanwenden. Om mensen die anders daar niet toe geneigd zijn, om die wel te krijgen, betrekken bij je werk. Sommige politici zeggen, je moet de markt op, je moet gaan verdienen, je moet geld gaan uh, ophalen met kaartjes verkopen en sponsors. Uh, dat is echt te weinig. He, daar is, is, is te weinig te halen voor echte, serieuze kunst. Ja, Tenzij je je met vermaak gaat bezighouden, maar dat willen veel kunsten juist, juist niet. Maar wil je met serieuze kunst gaan maken, die echt de kunst verder brengt... dan zul je toch vooral naar die sociale sfeer moeten. Dus kunstenaars moeten ondernemender worden, creatiever, overtuigender? Ja, en we zijn in zekere zin enorm verslapt... en verwend zou ik bijna zeggen door de overheidssubsidies. Dus we kennen dat allemaal niet meer. En de winst van de veranderingen die nu uh, de kunstenwereld uh, treffen... is dat dat uh, misschien weer wat uh, teruggewonnen wordt. En u gaat straks hier op het podium uh, de mensen toespreken. Durft u dat voor een volle zaal kunstenaars te zeggen... dat de bezuinigingen ook wel hun positieve kanten hebben? Ja, ik doe niets anders dan dat. Uh, ik, bedoel, ik geef heel veel van dit soort lezingen. En soms krijg ik uh, wat uh, grote vraagtekens. Maar uiteindelijk uh, vinden mensen het wel inspirerend... Kijk, Nieuwe Verdienmodellen in de kunstsector... met een reportage van ons verslaggever, Mischa Blok. Volg ons ook op Twitter. Volg ons ook op Twitter. Het Tros in Bedrijf. We gaan zo meteen geld verdienen aan declaraties. En dan denkt je, hoe kan dat? Nou, moet u blijven luisteren. Eerst gaan we naar de ruimtevaart. Want bij alle experimenten die André Kuipers uitvoert... 400 kilometer boven het aardoppervlak... zo eigenlijk de tekst wordt midden mogelijk gemaakt... door Bradford Engineering moet worden neergezet. Want dat heerlijke bedrijf levert gloveboxes waarin uh, Kuipers zijn experimenten uitvoert. Maar dat is niet meer, niet meer, laat ik dat stellen, de hoofdbusiness van Bradford. Daar zijn ze in 2004 mee gestopt, maar nog steeds in de ruimte dus. Bij me Raoul Voeten, de CEO van Bradford Engineering uit Heerde. Meneer Voeten, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is nou precies de bijdrage, die gloveboxes? Wat zijn dat voor dingen? Ik kan een glovebox het makkelijkst omschrijven als een couveuse installatie... die eigenlijk iedereen onder ons wel kent. Die zie ja? je in het ziekenhuis. Een, een patiënt of een, laten we zeggen, een baby ligt daarin... Wordt beschermd tegen invloeden van buitenaf. Datzelfde doet eigenlijk de glofbox op het ruimtestation ook. Mm -hmm. André Kuipers doet een experiment. Ja. Je kan daarboven niet even het raampje openzetten. Dus het experiment wat hij doet, moet in een afschermde ruimte. Ja. Dat is een glofbox. Zij sterk zijn handen inderdaad in twee rubberen uh, precies. En op het moment Die dat er iets misgaat, denk je meteen aan, Dus <laughs> dat is het vast niet. Ja. Er gaat iets mis. In dat onderzoekstationnetje is een onderdruk. En op het moment dat daar dus iets gebeurt, is er altijd een luchtstroom van. De astronautencabine naar het ja. experiment toe. Het experiment gaat weliswaar verloren dan. Precies, maar je krijgt geen rommel in je cabine. Maar de astronaut overleeft en uh, dat staat wel voorop. Oké, okay. en ik begon bij de introductie al te zeggen: Nou, dat is niet meer de, de line of business waar u helemaal op draait. Maar dat, wat was wel uw eerste voet in de, in de ruimtevaarttechnologie? Hè? Ja, uh, Bradford Engineering is in de late 80er jaren in de ruimtevaart begonnen. Mm -hmm. We hebben in de 90er jaren onze eerste apparatuur in de ruimte gezien. Hebben dat uh, heel succesvol gedaan. Zijn echt 15 tot 20 jaar met echt uh, producten voor het Space Station bezig geweest. Voor bemande ruimtevaart. Hebben toen wel vastgesteld dat die one product strategie. Uh, we mm -hmm. hebben daar net ook al iets over gehoord. Uh, voor ons als bedrijf gevaarlijk is. En wij zijn nou, in de jaren 2000 enorm gaan diversificeren. Ja. Daar gaan we het zo over hebben. Ik wil eerst weten hoe kom je als heerlijks bedrijf binnen in die ruimtevaartwereld? Want dat lijkt me niet een makkelijke, makkelijke, makkelijke stap. Um, dingen gaan zoals ze gaan af en toe. Um, via contactgroep <laughs> uh, zijn wij uh, bij ESA in Noordwijk terechtgekomen. De ja, European Space Agency, ja. Ja. Juist, ja. Um, daar moet Nederland eigenlijk verschrikkelijk trots op zijn. We hebben een enorm groot, of het allergrootste Europese ruimtevaartonderzoekscentrum in Noordwijk staan. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. Uh, mijn vader, Bret, wat was een familiebedrijf? is daar uh, met zijn aktenkoffer, visitekaartje, binnengestapt... heeft daar uh, zich voorgesteld en daar is werk uitgekomen. Geest. En dat is in de afgelopen twintig jaar gegroeid... tot 100 van het werk wat Brett voor doet. Precies, met één product. En daar hadden we het net over. One Stop, of One Stop, One Product Company, dat is eng. En wanneer bent u gaan denken van... we moeten niet alleen op die gloveboxers inzetten? Want dat is, een, uh, dat is een gelopen race. Ik ben zelf afgestudeerd in, uh, in Eindhoven in mm -hmm. de uh, uh, Ja heb daar uh, aan afsluiters leren werken... heb dat altijd als, uh, als heel erg leuk uh, ervaren... en ook wilde dat ook blijven doen. Nou, die producten die komen ook in gloveboxes voor. Uiteindelijk hebben wij nagedacht over... wat kunnen we met de technologie die we ontwikkeld hebben... voor die gloveboxen ja. in andere markten... en ruimtevaart vonden wij leuk, uh, nog betekenen. Wij zijn het denken over... Applicaties in, in, in wat meer commerciële setting binnen ruimtevaart. Nou, ja. Denk aan satellieten bijvoorbeeld. Hè. Mm -hmm. Niemand kan tegenwoordig nog zonder een GPS. Niemand kan nog zonder de RTL-zenders. En niemand kan nog zonder een weerbericht. Um, dat zijn allemaal dingen waar satellieten heel dichtbij zitten. Ja. Dus daar hebben wij op, uh, op gefocust. Mm -hmm. um, ik moet wel zeggen, focus is daar enorm belangrijk geweest. Het doet heel erg zeer om van een bestaand product afscheid te nemen... Ja. Het doet heel erg zeer om van mensen die daar hun, hun ziel en zaligheid in hebben gelegd... te zeggen van, en nou wil ik toch dat je iets anders mee gaat doen. Bredsworth heeft die draai wel kunnen maken. Ja. En wij zijn met uh, 60 man echt een andere kant op gegaan. En hebben die nieuwe markt opgezocht. En, maar nog wel in de ruimtevaart. Want ik las ook ja. in een interview ergens van u. Waar nu nog bezig was met kijken of u een, een warmtewisselaar voor de, voor de JSF kon bouwen. En daarna, dat was niet gelukt. En toen ook eens proberen of u iets in de tandartstechnologie ja. kon, uh, kon doen. Ook, ook verlaten. Absoluut. Uh, ruimtevaart. En, en dat is denk ik wel waar wij ook trots op zijn. Ruimtevaart is een speelveld wat je dwingt om heel erg out of the box te denken af en toe. Omdat je mm -hmm. met omgevingen in aanraking komt die niet alledaags zijn. Ja. Je kan je voorstellen als je een vacuüm wilt overleven... Dat, dat, dat gebeurt niet zomaar. Ja. Um, wij hebben, of, of dat noopt om over andere oplossingen na te denken... Nou, wij werken heel erg in de driehoek um, onderwijs, uh, R&D... Zeg maar, de, de ja. technologieinstituten, de GTI's, bedrijfsleven... Mm -hmm. vaak ondersteund via innovatieprogramma's van de overheid... Uh, Nederland loopt daar echt voorop En ja, wij komen af en toe technologieën tegen. Waar we zeggen van, hé, hey, dit zou ook anders kunnen. Dus we hebben een sterilisatietechnologie bedacht voor... Uh, als alternatief, laat ik zo zeggen, voor stoomsterilisatie. Waar ja. wij heel graag op lage temperatuur wilden steriliseren. Ja? Wij mm -hmm. doen dat met ozon. We hebben daar een applicatie van op de Space Station voor... Uh, met name uh, sterilisatie en biologische experimenten... en life science experimenten ja. kunnen ontwikkelen. Dus niet handig uh, om de boormachine van de tandarts te kunnen, kunnen ontsmetten uiteindelijk. Daar bent u van afgestapt. Helemaal uit die markten weggebleven en alles gefocust op ruimtevaart nu. Uiteindelijk zie je dat dat soort applicaties die je voor ruimtevaart bedenkt... veel verder kunnen. Wij ja. noemen dat spin-off. Ja. Um, de businesspotentie van dit soort technologieën is ook velemaal groter... Ja. In, een, in een commerciële wereld, in een medische wereld bijvoorbeeld, dan Precies. voor ruimtevaart. Want die is al duur, maar ruimtevaart. als het predicaat ruimtevaart opstaat... dan is het uh, dubbel bonus volgens mij, hè? Ja, Verdienen. maar het zijn, wel, het zijn wel eenmalige projecten, hè? Ja, ja, ja, um, nou, waar wij als bedrijf heel duidelijk voor hebben gekozen ja. is... Uh, je kan maar goed zijn in één ding. En, en In ons geval heet dat ruimtevaart. En wij hebben door schade en schande... ik kan het ja. ook zeggen, we hebben daar 2,5 miljoen in uh, verspeeld... of verspeeld, in, in, in omgezet... Mm -hmm. In dat onderzoek. En we zijn er gewoon nog niet. Ja. Dus uh, ja, ja, we maar. moeten daar nou een hele stap verder. Hoe gaat het met de omzet? Hoe draait u op dit moment? Want we horen dan mooie verhalen over Kuipers. Zijn jullie uh, afhankelijk van de conjunctuur? Is er een crisisgevoel in de ruimtevaart of totaal niet? Nee, ik moet daar eerlijk toegeven dat... Uh, ja, je maakt je daar wel zorgen om. Hè? Ja. Nederland leeft uh, van nou, toch nieuwe ontwikkeling. We hebben als kennisland voorop lopen. Die budgetten staan onder druk. aan de andere kant. Dit soort programma's. En zeker ruimtevaart wordt over een langere as gepland. Ja. Um, je ziet dus ook, of wij hebben ook gezien dat een, een crisis in 2008 zijn weerslag in ruimtevaart pas over 1, 2 jaar zal hebben. Hm. Ja, dus daar dus, kan u mee rekening ja, houden. Dat is ook wel. En, en daar werken dus ook. En aan. toch horen we dat, dat, dat bijvoorbeeld de NASA heel erg een, een budget cut heeft gehad in Amerika. En he, een hele hoop overheden hebben het toch een beetje gezegd van we gaan iets rustig met die ruimtevaart. Is het niet eng? Want nu was u van een one product company, ja. bent u naar een, een one market company getrokken. He? Dat klopt. Maar vergeet niet dat, dat wat de overheid bijdraagt in ruimtevaart, dat geldt voor het institutionele deel. Dat is het deel wat via ESA gaat. Ja. Als ik morgen zou zeggen, we gaan op GPS en bezuinigen. Dus we gaan voortaan nog maar 80% van de route voor jullie uh, voorspellen. Ja. Dan, uh, dan worden mensen gewoon boos. Dat is een heel ander marktmechanisme. Mm -hmm. En dat blijft gewoon. Ja. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Nee. Wat levert u nu? Wat u zegt, we leveren voor satellieten bijvoorbeeld ook allerlei onderdelen. Begrijp ik dat goed? En een soort, uh, ja, hoe moet ik dat vergelijken? Nee, wij hebben heel duidelijk gekeken naar, uh, wij willen graag ruimte blijven. Wat voor producten zou je daar kunnen doen? Elke satelliet, vergelijk dat met een auto. Ja. Uh, Elke satelliet heeft een, een chassis en heeft een... Een carrosserie, ja. zeg maar. Nou, de carrosserie maakt of het stationcarver sportwagen is. Daar mm -hmm. willen wij niet zitten. Wij willen in de chassis zitten. Ja. En elke auto heeft voortstuwing bijvoorbeeld. Nou, ruimtevaart noemen we dat ook voortstuwing. En je kan standregeling doen in de ruimte. De, je zonnepanelen bijvoorbeeld op de zon gericht houden. Of ja. je camera op een bepaald te observeren plek uh, zien te richten. Voortstuwing, standregeling zijn de twee gebieden waar wij ons op richten. En wij doen daar gewoon bouwsteen. Ja, vergelijk dat met een uitlaat of een, ja. uh, een motor in een auto. Wij doen drukopnemers, flowmeters, tankjes, reactiewielen, de, de, zonne-sensoren. De, al de, dat soort bouwstenen. De quickfit van de ruimtevaart. Dat is wel ja, heel plat, hè? Ja, maar dan wel, <laughs> ja, ja. wel, wel high-end high ruimtevaart. Ja. Precies, ja. En is er goede omzet? Wat draait u een omzet per jaar? Wij draaien nu zo'n 10 miljoen omzet per jaar met, hmm. 60, man. met 60 man. En uh, wij zijn daar verschrikkelijk trots op. Ja. En uh, we kunnen ook een mooie boterham hebben. Dat is ja. mooi. Wat is het volgende wat we gaan terugzien in de ruimte nadat nou, Kuipers uh, uh, weg is van u? Wat is het eerst volgende project waar we spullen van Bradford Engineering tegen gaan komen? Nou, het meest zichtbare gaat toch iets worden wat André Kuipers uh, gaat doen. Mm -hmm. uh, er is een enorm groot opgezet educatief experiment wat hij gaat doen. Omdat we echt beta-wetenschappen hard in Nederland nodig moeten hebben. Ja. Uh, of hard nodig hebben. André gaat een experiment in de ruimte doen waarbij we lagere scholen, middelbare scholen willen betrekken. Uh, een convectie-experiment. En nou, daar, daar proberen we echt een enorme reach te doen naar hm. heel veel scholen in Nederland om daar beter wetenschappen te, te, te promoten. Precies. En ja, daar staat het inderdaad dit keer wel onder Mede mogelijk gemaakt door Bedford nee, Engineering. Wij zijn heel ja. bescheiden wat dat betreft, dus <laughs> er staat er nog steeds niet onder. <laughs> Rolvoeten, hartelijk dank voor de komst van Bertwit Engineering. Heerlijk. Dankjewel. En wij gaan nu, het al, geld verdienen aan declaraties. Het eindeloos verzamelen van bonnetjes die je uiteindelijk toch altijd weer bij het oud papier gooit. Stom, stom, stom, want het is geld waard. Mark Bolthof, dat klopt hè? Ja, dat klopt, ja, U bent de baas van CQ Receipt, een applicatie die ondernemers en werknemers tijd en geld kan besparen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat, wat is Secure Receipt? Een applicatie? Hoe werkt dat voor jou? Uh, Secure Receipt is niet de applicatie. Secure Receipt moet ik ja, zeggen. Okay. Ja, dat ja. is het uh, bedrijf. Uh, we hebben het product SR Expenses op de markt gebracht. Ja. En dat is uh, de applicatie. SR en, Expenses. Ja, en, ja, wat dat, doet het? Dat bestaat uit een mobiele applicatie en een online platform. Uh -huh. Waarmee bedrijven hun hele decoratieproces kunnen digitaliseren. Dat betekent dat werknemers wereldwijd met een mobiele applicatie bonnetjes en kilometerregistratie in kunnen dienen. Okay. En vervolgens met een online platform kan uh -huh. de manager en de administratieve afdeling... Het hele decoratieproces beheren, zeg maar, dus alles verwerken in ja. huidige administratiesysteem. Ik ga dit proberen te begrijpen nu. Wacht even, want ik ben, ik ben <laughs> bijna 50. Hè? Ik ben in Amerika, ik zit in een hotel voor de baas, want ik moet daar dingen doen. Uh, ik fotografeer dus uh, de hotelbon, ik fotografeer de drankbon... ik fotografeer de, de hele spannende natuurfilm die ik gezien heb gisteravond... en het eten wat ik gisteren gegeten heb in de pizzeria. En dat wordt dan automatisch naar de administratie gestuurd. Werkt het zo? Ja, je dient het in met je mobiele applicatie en vervolgens moet je wel... Uh, eens per maand online uh, een soort uh, formulier gaan maken. Zoals je dat momenteel ook doet op papier. Ik hoef Omdat alleen die bonnetjes niet meer te bewaren. De, klopt. Die, uh, de de belastingdienst keurt goed dat je die bonnetjes vervolgens gelijk weggooit. Mits er een, uh, een leesbare foto van de bonnetje is gemaakt. Okay. Uh, je clustert je bonnen uh, online. en uh, Want de manager wil niet bonnetje voor bonnetje op zijn bord krijgen. Mm -hmm. Die wil liever een, een, een totaal, een maandtotaal zien of iets dergelijks. Ja. En Vervolgens elke werknemer kan het bij hem indienen. Hij kan het accorderen of andere managers kunnen het accorderen. Komt het daarna bij de administratieve afdeling terecht. Ja. Die hebben ook een interface online. En die kunnen het... Uh doorschieten naar elke, elk denkbaar administratie of salarissysteem. Platform, oké. Okay. Maar dan wordt het belangrijk... is dat digitaliseren, deze bonnetjes? Kan ik dus uiteindelijk, als ik daar de uh, hoofdadministratie ben... en ik krijg al die foto's van die bonnetjes van meneer Van Werven uit Amerika... kan ik met één druk op de knop zien, dat mag ik declareren deze maand. En daar moet meneer Van Werven dan zelf nog even een verantwoording onder leggen. Of niet? Of ontbreekt dit nog in het systeem? Um, nou, je, je kan online kan de manager gewoon bekijken uh, hoe die bonnen eruit zien? Ja, en dat ja is wat... je ziet die fotootjes. Hij kan foto's kijken, dat begrijp ik. Maar Precies. Precies. Kan, het, kan het systeem vervolgens zien een, een, een optelsom maken van betaalde btw en, en, en op dit moment vul je dat zelf in in de Juist. applicatie, maar ja. we zijn wel bezig met uh, OCR, uh, Optical Character Recognition oftewel ja. tekstherkenning, en dat betekent dat je de keuze krijgt om vanuit de applicatie uh, of zelf je informatie in te vullen en dan ben je bij wijze van spreken in 30 seconden klaar ja. en dan weet je dat het ook allemaal goed is ingevuld ja. je kan dan ook voor OCR te gebruiken dat betekent dat je je bon laat uitlezen ja. uh, mobiele processors zijn uh, de, tot dusver nog niet uh, ja, snel genoeg om dat te kunnen verwerken Kortom, dat moet de grote op... loonadministratoren kunnen dat wel hè, tegenwoordig, maar dan gaat het inderdaad om heel de goede systemen. Ja, dan, moet, dan gebeurt het op servers ja. inderdaad. En ja. dan komt het online terecht. Sowieso, uh, ja. die, die systemen bieden geen 100% garantie van die uitlezing. Dus je zal ja. altijd een check moeten doen. Juist. Voordat, alle, de voordat de je zeker weet dat alle info eruit komt. Een bonnetje onder de bonnetjes. Ja, die niet ja. meer bestaan straks. <laughs> Hoe gaat het met de business? Want wie oh, verkoopt u het nu? En loopt het lekker? Ja, we hebben... Maar wie zijn we? Hoeveel mensen hebben jullie aan het werk? Nou, we zijn met drie oprichters en okay. we zijn nu in totaal met zessen. We zijn uh, ongeveer twee jaar bezig vanaf het begin 2010. De Belastingdienst heeft uh, eind 2009 zijn regelgeving aangepast. Mm. Dat je dus het bonnetje weg mag gooien ja. als je hem uh, gedigitaliseerd hebt. Inmiddels zijn er veel meer Europese landen gevolgd. Amerika ook. Ja, um, dus ja, dat we, loopt goed? Ja, we zijn, we zijn twee jaar bezig. We zijn de verkoop in december begonnen. Ja. Dus dat is nog uh, onlangs. Ja. En uh, ja, dat loopt nu goed. Maar uh -huh. er is nog veel werk aan de winkel. Maar wat is het voordeel van, voor een bedrijf om dit te doen? Want wat ik, als ik nu hoor uit het verhaal... is het alleen zo dat ik fysiek die papiertjes niet meer hoef te bewaren. Dat hoeft ook niet meer van de Belastingdienst. Maar uiteindelijk moet die boekhouder, die hoofdadministratie... die moet toch weer al die foto's gaan bekijken van die bonnetjes. Dus persoonlijk schiet iedereen er geen donder mee op. Ja, ja. Momenteel uh, controleert <laughs> de manager en de administratief medewerker... Ook niet elk bonnetje wat je achter je formulier geniet hebt. Dus mm -hmm. ik verwacht niet dat ze dat ook uh, doen als je online... Nee, maar uh, is een winn, er is geen winst uh, in dit nieuwe systeem ten opzichte van ja, het wel, je bespaart tot 65% uh, op de verborgen kosten van decoraties. Uh, van de verwerking van decoraties. Want dus dan, waar zit dan die kostenbesparing precies? Er, zit, uh, er is een Amerikaans bedrijf, Aberdeen Group, wat onderzoek daar heeft gedaan, ja. daarna heeft gedaan. Twee jaar lang. En um, die hebben um, berekend dat een decoratie verwerken binnen een gemiddeld bedrijf... Kost qua werkzaamheden uh -huh. uh, 23 euro. Ja, oké, okay, dat begrijp ik. Maar waar zit dan het waar zit de catch? Waar haal je dan dat stukje uit? Welke ja, kosten de, de, de, grootste, je de grootste besparing zit ja. in, uh, in de administratief medewerker die ja. niet meer alles in hoeft te boeken. Want wat ze normaal gesproken nu nog doen, is de decoratieformulier die ze op hun bureau krijgen. Ja, die moeten die ze, moet ze overboeken in het salarisysteem. Ja. In ons systeem is het met één klik op de knop: komen al je decoraties vanuit ons systeem zo. En pop, daar pop, zit de winst. In, uh, we hebben in het begrepen. Ja, dit, dit verhaal moet u naar de volgende afnemers wel een beetje gaan bijstellen. <laughs> dit is nog, het was mij hoogst onduidelijk. En niet alle bazen begrijpen dat meteen. Maar heel veel succes. Een ander Dank ding. Square in Amerika. Ken je dat? Ja. Een betaalsysteem met je smartphone. Dat zou je ook nog kunnen koppelen. Klopt. Daar, we houden al die ontwikkelingen goed in de gaten. Ja? En uh, mochten ze ja, wat groter worden, dan ja. zullen we ze zeker aan ons systeem gaan Want, hangen. Binnen een jaar hadden ze een miljard omzet. ja. ja. Kan ook, hè. maar de man die erachter zit is George Jack Dorsey... die Twitter.com uit opzet. Meneer Voeten, geïnteresseerd uh, straks, uh, bolletjes. Uh. Speelt bij ons heel veel en Speelt ook zijn. heel internationaal. Dus, uh. Kijk, oh. nou, je weet maar nooit. Tot zover, hartelijk dank. Mark Bothoff van Dankjewel. de security Seat. Zo zeg ik het goed. Hè? Yes. Uh, verdient u ook goed geld met hele bijzondere dingen... dan kunt u dat uiteraard ons laten weten. Dan zit u hier misschien aan tafel volgende week. Mail ons op inbedrijf@tos.nl. En informatie kunt u vinden uit ons programma op www.tosinbedrijf.nl. Uiteraard ook op teletextpagina 257. We gaan zo meteen naar het nieuws van 2 uur. En daarna blijven wij even zitten. Dan gaan we naar de TOS Autoshow. Tot zo meteen. Samen thuis, samen dros. Morgenmiddag, kwart over twaalf...